1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de Rubik De Werkplaats behandelen we weer een luisteraarsvraag over werk. Dit keer gaat het over werkervaringsplaatsen. Neem ook even een slokje water, Doreld. Nu eerst Doei. het NOS Journaal, hier is Doreld Megens. Goedemiddag, aanslag op boeddhistische tempel in Jakarta. Krimpende postmarkt zorgt voor veel lagere winst van PostNL. De eerste laboratorium hamburger is gepresenteerd. Er is flink wat zon, er drijven ook wat sluierwolken over. Er, er, er ontstaan al langzaam wat stapelwolken in de namiddag en de avond. Dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. 26 tot 30 graden wordt het. Ook vannacht nog een bui mogelijk, wordt het 15 graden. Morgen nog steeds buien, vooral in het oosten van het land. Verder weer zonnig, maar wel iets koeler. 22 tot 26 graden. Kleine aanslag in de Indonesische hoofdstad Jakarta... op een ongebruikelijk doelwit, een boeddhistische tempel. 1 gewonde correspondent Michel Maas. Michel, hoe is die aanslag gepleegd? Nou, er was om een uur of zeven. Gisteravond was er een dienst aan de gang, een boeddhistische dienst, gebedsdienst, En toen ontplofte er iets. Niemand weet precies nog toen wat het was. later heeft de politie twee bommen gevonden. Er was er één ontploft. En gelukkig was dat. Laag explosief bommetje wat weinig schade aanrichtte en waarbij maar één persoon gewond raakte en ook nog niet erg zwaar. Dus uh, als aanslag was het misschien niet zo heel ernstig, maar het is een heel serieuze waarschuwing. Want uh, ja, de politie had tot nu toe nog steeds niet, uh, nog niet het gevoel dat boeddhisten... Een doelwit zouden kunnen zijn van terroristische aanslagen. is, is die... en dat blijkt nu dus... Uh, ja, sorry. Ja, nee, wat ik wilde weten is... ...is die gemeenschap, die boeddhistische gemeenschap in Jakarta... ...is dat, is dat een grote gemeenschap? Het is behoorlijk groot. Er zijn veel Chinezen, zijn boeddhisten. En uh, die Chinese gemeenschap, dat is ongeveer 10% van de bevolking. Dus uh, er zijn er nogal wat, ja. hmm. En nou schijnt er een link te zijn met Birma. Kun jij eens uitleggen, hoe zit dat? Ja, dat is de enige plausibele verklaring die de politie heeft kunnen geven voor deze aanslag. De aanslag is nog niet opgeëist, dus helemaal zeker weten we het niet. Maar de politie vermoedt dat dit een uh, terreuraanslag van uh, uh, moslims is geweest... als wraakactie voor het geweld tegen moslims in Birma. En als doelwit hebben ze dan de boeddhisten gekozen... want degene die het geweld in Birma tegen die moslims uitoefenen, dat zijn boeddhisten. Hm. Gelukkig, uh, maar één gewonde kunnen we achteraf stellen. Uh, aanslag in Jakarta. Ik dank je wel, Michel Maas. Per 1 september moeten de tarieven die telecomaanbieders elkaar berekenen... voor het doorgeven van een telefoongesprek omlaag... heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald. Nu is het zogeheten afgiftetarief 2,4 cent per minuut... en het gaat omlaag, naar iets meer dan 1 cent. Volgens de autoriteit zullen de beltarieven hierdoor ook goedkoper worden. Uiteindelijk zullen deze verlaging van de tarieven ook doorgerekend worden aan de consument. Dus onze verwachting is dat uiteindelijk de consument hier ook van gaat profiteren. Providers zijn wettelijk niet verplicht om de verlaging door te voeren. Maar volgens de ACM is dat de afgelopen tien jaar wel gebeurd. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Het post- en pakjesbedrijf PostNL heeft de omzet in het tweede kwartaal op peil weten te houden. Maar de winst liep hard terug. Boosdoenig zijn de kosten voor de lopende reorganisatie en een sterker krimpende postmarkt dan gedacht. Werd ruim 11% minder post verstuurd. Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL over die krimpende postmarkt. De belangrijkste oorzaak is meer faillissement in het midden- en kleinbedrijf. Die bedrijven versturen dan ook geen post meer. En ten tweede bij grote bedrijven een beperking van hun reclamebudgetten. En sommige van onze post, direct mail, dat is post. waar ze proberen bijvoorbeeld jou iets te verkopen, zien we gewoon daardoor dalen en de mensen besturen zelf ook minder kaartjes en brieven. Zeker. Substitutie is nog steeds de belangrijkste reden achter de postdaling. Ja, jij en ik die gewoon facturen via internet krijgen... makkelijke betalingen doen via internet, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou heeft minister Kamp in zijn brief over de postmarkt gezegd... nou ja, wat mij betreft mag PostNL men minder brievenbussen gaan doen... en minder postkantoren. De postzegel mag ook duurder worden. Jaag je dan nog niet nog veel meer mensen en bedrijven weg van de postmarkt? Minder brievenbussen, minder postkantoren... Uh, moet eerst nog in de Tweede Kamer besproken worden, waarschijnlijk implementatie in 2015. Niettemin denken wij dat we door brievenbussen op goede plekken te plaatsen, bijvoorbeeld vlak bij winkelcentra, echte consumenten heel erg goed kunnen blijven bedienen. En we houden daarbij rekening bij de zwakkeren in onze samenleving, zoals ouderen en gehandicapten. Postkantoren, dat zijn minder postkantoren waar je het totale postassortiment aanbiedt, maar we verwachten nog steeds 2600 tot 3000 locaties te hebben... waar jij jouw dagelijkse post- en pakkettenhandelingen verricht. Bij de pakjesdivisie gaat het wel goed. Hoe komt dat? Ja. ja, Jij en ik bestellen steeds meer op internet, op webshops. En die spullen worden thuis bezorgd. Nou, PostNL Pakket is een hele grote speler in de Nederlandse markt. En ook in de Belgische markt. En dus zijn wij degene die heel vaak dat pakketje bij je thuis bezorgen. Ja. Dus je profiteert wat dat betreft enorm van die online winkelen. Ja, dat klopt. Online winkelen neemt gewoon toe. Mensen worden steeds gemakkelijker in het bestellen op internet. Ze bestellen ook meer dingen. Daar waar jij vijf jaar geleden bijvoorbeeld nog geen koelkasten op internet bestelde... zie je dat natuurlijk nu steeds vaker voorkomen. En dat geeft ook aan dat wij onze diensten kunnen uitbreiden. En om een voorbeeld daarvan te geven... we hebben nu ook een apart netwerk waarin zware producten zoals tv's, koelkasten tuinstellen bij u thuis worden beleverd en in die nodig geïnstalleerd. André Meijenema sprak met Herna Verhagen, ze is bestuursvoorzitter van PostNL. De politie in Londen betaalt smartengeld aan de nabestaanden van een man... die in 2009 omkwam door een klap van een agent. De krantenverkoper Ian Tomlinson raakte destijds verzeild... in een betoging tegen de G20-top in Londen. Hij had niks met de demonstratie te maken. Maar na die klap zakte Tomlinson 100 meter verderop in elkaar... en hij stierf door een inwendige bloeding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 Volgens de autoriteiten wilde dat netwerk de regering van de Islamitische AK-partij omverwerpen. Die partij is sinds 2002 aan de macht. Maar critici zeggen dat de regering met de arrestaties vooral tegenstanders wilde uitschakelen. Een opvallende overvalpoging in de Utrechtse wijk Zuilen gisteravond. Daar werd een man in zijn huis overvallen en neergestoken door iemand die zijn autosleutels wilde hebben. Bernard Jens van de politie Midden-Nederland over wat er is gebeurd. Er een uur of tien voor half zes bij een jarige bewoner aan de prinses laan aangebeld. stond er een man voor de deur uh, en die zei. joh, ik wil je autosleutels hebben. Op het moment dat het slachtoffer zei. ja, maar dat gebeurt natuurlijk niet. werd hij naar binnen gedrukt en eigenlijk ook een aantal keren meteen gestoken met een mes. En vervolgens. Ja, vervolgens ging uh, de dader er meteen vandoor. En die Utrechter dacht van nou, dat het wel mee zou vallen met zijn verwondingen. Dus die ging op de bank liggen en die werd na een aantal uren wakker. En toen zag hij toch wel dat het behoorlijk ernstig was. En toen heeft hij uiteindelijk pas uh, de hulpdienst gewaarschuwd. En toen moest hij toch nog wel naar het ziekenhuis voor, uh, nou ja, om behandeld te worden. Hij had behoorlijk wat bloed verloren na die uh, steekpartij. Ja, hij had behoorlijk wat bloed verloren. In ieder geval zoveel dat het wel uh, wenselijk was om hem uh, naar het ziekenhuis te sturen. Hmm, hoe is het nu met slachtoffer? Nee, het gaat goed met slachtoffer, maar wij zijn natuurlijk hartstikke op zoek naar uh, degene die dit heeft gedaan. Ja, want de man is gegaan zonder autosleutels en dus zonder auto, begrijp ik? Hij is zonder sleutels en zonder uh, auto vertrokken, maar wij vinden het wel belangrijk om hem toch te achterhalen, want het zijn natuurlijk geen uh, normale praktijken. En het zijn uh, geen bekenden van elkaar, de, de, er stond een wildvreemde uh, aan de deur dus? Ja, het slachtoffer geeft ons aan dat hij uh, zeg maar de verdachte niet kent. Hmm. Ja, weet u, het, uh, als ik zo vrij mag zijn... het klonk mij zo gek in de oren aanbellen... om autosleutels vragen en dan iemand neersteken. Uh. Ja, dat is dus ook wat wij denken. Dat het een beetje een vreemde situatie is, vandaar dat het ook... Uh, en dan vervolgens op de bank gaan liggen en niet de politie bellen dus, om dat te zeggen. Ja, dat vinden wij ook raar. Uh, maar dat zat hem denk ik voor een deel dat uh, deze meneer ook al wat gedronken had. Het was gezellig geweest, het is warm... En hij dacht, nou, het valt wel mee. En hij heeft dat zelf proberen zeg maar, te stelpen, dat bloeden. Toen is slaapgevallen en na een aantal uur wordt hij dan wakker. En dan ziet hij dat het toch wel ernstiger is dan dat hij in eerste instantie gedacht had. Ja, en de zaak uh, dus onderschat, kennelijk? Uh... Ik denk dat hij in eerste instantie onderschat heeft, inderdaad. Mm, ja. U zoekt uh, de dader, de man die aanbelde. Heeft u al enige aanwijzingen wa waar die gezocht moet worden? Nee, op dit moment hebben we geen enkele aanwijzing waar hij gezocht moet worden. Het slachtoffer kon ook niet echt een, een element geven. als wel dat hij zei, het was een, een jonge man... Uh, waarschijnlijk met een getinte huidskleur, maar het ging allemaal zo snel uh, dat hij niet echt een goed filament heeft af kunnen geven. Zometeen krijgt de wereld hem dan te zien. De eerste hamburger die in een laboratorium is gemaakt. Het laboratorium staat in Maastricht. De presentatie is in Londen. Correspondent Anne Sane is bij de presentatie van dit labje vlees. Anne, uh, waarom eigenlijk in Londen die presentatie? Ja, waarom? Dat is uh, niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk omdat uh, op deze manier zoveel mogelijk media-aandacht... vanuit de hele wereld uh, uh, te trekken valt. Uh, misschien heeft het ook wel iets te maken met de uh, anonieme geldschieter die met dit project te maken heeft. Uh, ja, wie die geldschieter is, dus dat he, is weten die we nog, nog altijd niet. anoniem? Dat weten we nog niet. Wie dat is? Nee, nee, wie dat is, dat weten we nog steeds niet. Maar wat we wel weten is dat hij het uh, project sponsorde onder voorwaarde dat hij het zou mogen proeven. Dus ja, het zou kunnen dat hij erbij is. Maar ik heb hem nog niet gespot of we nog niks gehoord over wie het nou is. Richard Branson wordt gefluisterd, zou die het kunnen zijn? Ja, daar heb ik inderdaad geruchten over gehoord, maar ook Bill Gates. Uh, Bill Gates, dat uh, lijkt mij zelf uh, niet zo vreemd. Uh, hij is natuurlijk ten eerste een multimiljonair, al dan niet uh, biljonair. Uh, en hij heeft ook met zijn eigen instelling, uh, maakt hij zich hard tegen de armoede uh, in de wereld, uh, tegen het voedseltekorten in de wereld. En hij helpt ook bij het ontwikkelen van uh, gewassen, uh, onder andere in Afrika. Dus uh, met zo'n soort project te maken hebben, uh, dat zou ik niet vreemd vinden. Hmm. En zo meteen de presentatie in een zaal stel ik me zo voor. Uh, allemaal journalisten verzameld. Komt er dan ook een, een, een schaal met, uh, met, met dergelijke hamburgers rond? Dan krijg jij ook een stukje? Ja, ik ben bang van niets. Dat is wel heel jammer. Uh, maar ik, uh, ik begrijp dat het echt maar om één hamburger gaat... Uh, gaat. En uh, zoals je al zegt, er zijn hier enorm veel uh, journalisten op afgekomen. Het zijn er uh, minstens zo'n 200, uh, heb ik me laten vertellen. Ja. Dus ja, als die ene burger in 200 stukjes gehakt moet worden, dan blijft er weinig over. Dus ik ben bang dat het gewoon, uh, dat wij uh, ja, de, de smaak zullen missen. Ja, of uh, toch weer over moeten naar zo'n originele burger van, uh, van echt vlees. Ja, ik, ik dank je wel. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen vanmiddag. Uh, dat horen we van jou later. Vandaag Anne Sane in Londen. Dank je wel. De man die gisteravond in Marse onder een bus terecht kwam... die blijkt te zijn aangereden door een collega. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval. De 44-jarige chauffeur en die 60-jarige uh, chauffeur... Ja, die waren eigenlijk een beetje balorig. Die waren met elkaar naar uh, water aan het gooien. En op een goed moment uh, loopt de 60-jarige buschauffeur uh, voor... ...de andere bus langs, ja, dan ziet die 44-jarige chauffeur hem niet meer... ...en dan ziet hij wel dat het tijd is om te vertrekken... ...en dan trekt hij op, maar blijkbaar is in de tussentijd... Uh, de 60-jarige meneer gevallen op een ongelukkige manier... Ja, ...en uiteindelijk uh, rijdt de bus dan tegen hem aan en dan overlijdt hij ter plekke. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... ...heeft het reisadvies voor Jemen aangescherpt. Nederlanders wordt ontraden om naar het land te gaan vanwege politieke onrust... Een verhoogd risico van terroristische aanslagen, een permanent hoog ontvoeringsrisico en oplaaiende tribale ongeregeldheden die gepaard kunnen gaan met vuurgevechten. Eerder was er alleen een negatief reisadvies voor de gebieden buiten de hoofdstad Sanaa en het eiland Socotra. Nederlandse ambassade in de hoofdstad Sanaa is, net als de Amerikaanse, Britse, Franse en Duitse ambassade, twee dagen gesloten vanwege mogelijk gevaar voor aanslagen. De Nederlandse ambassade gaat morgen weer open. De Verenigde Staten houdt de diplomatieke post nog een dag langer dicht. Een grote brand in Albergen bij Almelo zijn zo'n 20.000 kippen gedood. Brand woedde in een schuur van een pluimveebedrijf. Volgens de brandweer was het een korte, hevige brand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. Wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Nu naar John Bakker. 13 over 1, verkeersinformatie John. Met nog altijd files op de A15 Rotterdam-Nijmegen in beide richtingen bij Leerdam 3 kilometer. Richting Nijmegen is de linkerreis ook dicht, maar richting Rotterdam is de weg nog altijd helemaal afgesloten. Dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren en zolang kan het verkeer richting Gorkum en Rotterdam. Vanaf knooppunt Valburg Valburg beter gaan omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Nog een keer de hoofdpunten. Aanslag op boeddhistische tempel in Jakarta. Voor zover bekend is er één gewonde. De krimpende postmarkt- en reorganisatiekosten zorgen voor een fors lagere winst voor PostNL. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Jemen aangescherpt. Nederlanders wordt ontraden om naar het land te gaan vanwege politieke onrust en terroristische dreiging. Dat was het. Het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur hier op Radio 1. Zometeen Jurgen van den Berg weer met het vervolg van lunch.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 Goedemiddag allemaal, de maandagse luisteraarsvraag over de zoektocht naar werk gaat dit keer over werkervaringsplaatsen. Voor de reportages in de praktijk zijn we de hele week in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Heeft alles te maken met het einde van de Ramadan en het suikerfeest. En na half twee stand.nl, de stelling dan kweekvlees is een goed alternatief voor echt vlees. Heeft alles te maken met die hamburger die dus gepresenteerd wordt daar in Londen vanmiddag van kweekvlees. Bent u het eens met de stelling of oneens, sms dat dan 7070, 70. dat kost 50 cent, u mag gratis bellen. 0800-1101, u kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of onder doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het is weer maandag en dan is het tijd voor de werkplaats... waarin we vragen van luisteraars behandelen over hun zoektocht naar werk. Deze week is het podium voor Kasper van der Veen. Twee studies geschiedenis en meer dan 100 sollicitatiebrieven verder... staat hij nog steeds achter de toonbank van de Kijkshop... Met een werkervaringsplek bij de Volkskrant... hoopt hij binnenkort zijn kans op een goede baan te vergroten. Want weliswaar blijkt uit cijfers van trainingsbureau Yacht... dat er een lichte groei is in vacatures voor hoger opgeleiden. Tegelijkertijd geeft een kwart van de hoger opgeleiden aan... dat ze een baan onder hbo- of wo-niveau hebben geaccepteerd. Ik praat er dus over met Kasper van der Veen... en met Michiel Hietkamp, die is van CNV Jongeren. Goedemiddag allebei. Kasper, ik begin even met jou. Twee studies en meer dan 100 brieven verder. Heb je er nog wel steeds vertrouwen in? Nou, er zijn momenten geweest dat ik uh, ja, het vertrouwen redelijk aan het verliezen was. Maar ik ben eigenlijk altijd wel doorgegaan met uh, brieven sturen. Ook heel erg uh, mijn netwerk aanboren. Kijken waar eventueel een uh, verbinding naar werk zou kunnen zitten. Ja, en dat heeft op dit moment toch uiteindelijk zijn vrucht een beetje afgeworpen. Doordat uh, ik nu vanaf september die werkervaringsplek mag gaan doen. Maar over het algemeen is mijn ervaring dat je met netwerk verder komt... dan door het sturen van sollicitatiebrieven. Nou. En op wat voor banen solliciteer je allemaal? Uh, nou ja, ik begon wel met uh, meer academische functies na mijn studie, maar ik heb ook gesolliciteerd bij uh, musea, administratieve functies in de journalistiek, uh, ja eigenlijk allerhande banen in het onderwijs. Maar uh, ja, ik ben denk ik nog minder dan vijf keer op gesprek geweest ergens. Ja, en, en wat krijg je? Gewoon standaard afwijzingen? Vaak standaard afwijzingen. Het valt me ook op dat je heel vaak terugkrijgt van: uh, we hebben voor deze functie. 150 sollicitatiebrieven ontvangen. Dit was boven onze verwachtingen. Ik heb ook wel op meerdere plekken gelezen... dat veel ja, sollicitatiecommissies ook uh, een beetje wanhopig worden... van het aantal brieven van mensen die helemaal niet geschikt zijn... voor die functie binnenkrijgen. Ja. Dus vaak inderdaad van dat soort standaard afwijzingen. Ja. Ja. Michiel Hietkamp van CNV Jongeren, herken je dit probleem? Ja, Jazeker. Dit is een, uh, ja, de arbeidsmarkt is gewoon erg uh, krap... En uh, er zijn gewoon heel veel uh, jongeren die werk zoeken. En, en daardoor is er gewoon een enorm aanbod van jongeren op die arbeidsmarkt. En, en ja, we zagen het uh, afgelopen week ook bij het Wereld Natuur waar uh, ja, werkgevers kunnen gewoon meer eisen. En ze vragen een, uh, een, een soort van stagiair voor 40 uur. En die betalen ze 125 euro nou, per maand. is later ja. geloof ik wel iets gecorrigeerd, maar, uh, maar toch. Het begon daarmee inderdaad, hè? Inderdaad, inderdaad. Het geeft gewoon een, een indicatie dat, dat, ja, dat, het, dat er echt verharding op de arbeidsmarkt is. Ja. Um, is het eigenlijk slim wat hij doet, Casper, om, om na zo'n studie uh, nog een soort van stage te gaan lopen? In dit geval dus die werkervaringsplek. Uh, jazeker, ja. Uh, je ziet, uh, nu, nu zijn gewoon minder banen, uh, vooral in bepaalde sectoren. Dus nou ja, journalistiek is een moeilijke sector waar veel aanbod van jongeren is. En juist door daar uh, stages te gaan lopen, bouw je toch een netwerk op. En bouw je de relevante werkervaring op. En je ziet, uh, als je dat doet, dat je na een aantal jaren veel meer waarde krijgt op die arbeidsmarkt. En dat werkgevers dan ook eerder geneigd zijn om je aan te nemen. Ja. Kasper, waarom heb jij gekozen voor een werkervaringsplek bij de Volkskrant? Ja, het lijkt me gewoon echt heel leuk om te doen uh, om mee te draaien bij een redactie. Gewoon ten eerste, het werk lijkt me echt heel leuk. Uh, en ja, ik heb op dit moment ook uh, weinig andere uh, mogelijkheden. En ik hoop inderdaad dat uh, dit gewoon een opstap is naar iets beters. Want van uh, dus alle opties is dit het leukst, vind jij, om iets in de journalistiek te gaan doen misschien? Ja, ja ik heb uh, geen journalistiek gestudeerd, maar ik heb uh, altijd wel een passie gehad om in die sector te werken. En ik heb veel freelance wel gedaan in de journalistiek. Ja, het lijkt me een heel leuke sector om in te werken. En ik hoop wel dat dit een opstap is naar iets beters. Zowel inderdaad qua ervaring als qua netwerk. Dat ik daar veel kan uh, ja. opdoen en ook veel kan leren. Michiel, nou is dit natuurlijk niet een echte stage. Maar uh, anders zou het ook wel zo heten. Een werkervaringsplek. Daar gelden neem ik aan andere regels. Dus waar moet hij op letten? Nou ja, een werkervaringsplek is in feite een, een stage. Je, je, ik bedoel... Het is, het, je probeert nog steeds wat te leren. Want als de werkgever echt gewoon werk geeft aan, uh, aan een jongere... Ja, dan moet hij ook het minimumloon betalen. Dus uh, het is wel zaak dat, die, dat er een bepaald leerelement... in zo'n werkervaringsplek zit. Want anders, ja, anders is gewoon het minimumloon uh, moet betaald worden. Dus daar moet hij in ieder geval goed op letten straks? Nou ja, dat is zowel voor de, voor de werkgever uh, als voor de werknemer belangrijk... dat er een leerelement in zit. Uh, vervolgens uh, moet je uh, daarnaast moet je niet uh, gewone we uh, banen wegdrukken uit het uh, bedrijf. Dus het, het gaat erom dat, dat de werkervaringsplek gewoon uh, erbij komt in het bedrijf. Dat het echt een gunst is van de werkgever. En niet dat het normale banen wegdrukt. En dat gevoel krijgen wij tegenwoordig een beetje. Dat ja, toch jongeren worden gebruikt om bestaande plaatsen in te vullen, maar dan voor veel minder loon. Voorbeeld weer dat WNF bijvoorbeeld, hè? daar leek dat ook een beetje aan de hand. Ja, nou daar leek dat aan de hand. Ik, ja, je, je weet inderdaad niet of het echt zo is. Het is ook moeilijk om de vinger erop te drukken. We weten ook niet hoe groot dit probleem is, dus, dus ja, we weten niet hoeveel uh, stages na de studie er op dit moment worden gelopen. Alleen, uh, ja, je voelt gewoon dat het een probleem aan het worden is. Casper, ja. um, ik begrijp dat je ook nog bezig bent met een boek over de geschiedenis van Noord-Korea. Is dat ook waar je, je daar bij de Volkswagen mee bezig wil gaan houden? Of, of toch wat breder ook? Nee, ik ga bij de Volkskrant ga ik bij een andere redactie werken. Maar ik heb inderdaad wel na mijn studie... Uh, heb ik mij proberen op te werpen als uh, Noord-Korea-deskundige... website opgericht en ja, veel freelance uh, stukken geschreven. Het is dus voor mij ook een manier om mij, uh, ja, terwijl ik in een winkel werkte... wel ja, een soort intellectuele uitdaging voor mezelf... en actief met mijn vakgebied bezig te blijven. Ja. Is het uh, handig, Michiel Hietkamp van CNV, om je op zo'n niche te storten? Uh, ja, of het, of, het, of het handig is, uh, weet ik niet. Uh, kijk, je kunt je op niches stoppen die, die ook, uh, veel waar veel vraag is uh, vanuit de arbeidsmarkt. Uh, of de expertise in Noord-Korea, of daar veel vraag uh, naar is vanuit de arbeidsmarkt, weet ik niet. Het, het lijkt me op zich niet. Uh, maar... Ja, als je, als je het ook nog naar de markt weet uh, aan te passen... Ja, dan kan het juist heel waardevol zijn. Ja. En uh, nou ja, goed, je hebt al gezegd, veel, veel netwerken. Dat is belangrijk voor hem straks als hij op die werkervaringsplek zit. Nog meer goede tips? Uh, ja, op zo'n werkervaringsplek uh, ja, inderdaad je netwerk uh, uitbouwen. Uh, controleer ook even of je cv overeenkomt met uh, de, de werknemers daar. Probeer, probeer een beetje uh, dezelfde ingangen te vinden... Uh, probeer uniek te zijn, probeer binnen zo'n baan iets extra's te brengen... waardoor zo'n werkgever ook eerder denkt van... nou, dit is een interessant geval. Nou, Met zo'n niche als Noord-Korea kun je iets extra's brengen uh, binnen zo'n redactie. Uh, daarnaast, uh, dat staat eigenlijk los van de werkervaringsplek... Uh, hameren wij er tegenwoordig ook erg op om je online aanwezigheid uh, te vergroten. En ik denk dat Casper dat heel erg goed doet met zijn uh, site van uh, Noord-Korea... Uh, Probeer die online aanwezigheid zo uit te bouwen... dat mensen je makkelijk kunnen vinden. En ook makkelijk weten uh, waar je mee bezig bent. Ja. Je hebt al even iets gezegd over een, een eventuele vergoeding. En dat je dus mo goed moet uitkijken... Dat, dat er ook wel degelijke werkervaring te halen valt. Kan hij op een andere manier nog aan geld komen? Uh, jazeker. Wij zijn op dit moment uh, bezig met een concept. Uh, dat heet de startersbeurs. Uh, dat wordt op dit moment in verschillende gemeentes in Nederland uh, geïntroduceerd. En, en wij hopen natuurlijk dat dit landelijk wordt geïntroduceerd. En de startersbeurs houdt heel uh, ko uh, kort uh, houdt dat in. Dat uh, een jongere werknemer een bepaalde periode werkt. Nou, rond een half jaar. En vervolgens een vergoeding krijgt uh, per maand van 500 euro. Die 500 euro is natuurlijk veel minder dan het minimumloon... Maar de jongeren uh, uh, moeten ook nog veel leren. Dus, dus hij uh, schiet daar een beetje bij in, maar krijgt wel die werkervaring. Vervolgens die 500 euro wordt opgehoest door de overheid... Uh, in de vorm van de gemeente en door de werkgever. En zo kun je samen die drie partijen die allemaal wat bijdragen... Uh, kun je toch die relevante werkervaring opdoen. En dat zorgt er ook voor dat jongeren niet thuis blijven zitten. Want, want dat is waar wij echt het bangst voor zijn. Jongeren moeten niet thuis gaan zitten... En uh, ja, blijven zitten. Ze moeten juist wel die werkervaring op uh, blijven bouwen. En zo steeds productiever worden. En uiteindelijk die baan krijgen. En dan hebben we nog minister Asje van Sociale Zaken. Die heeft geroepen dat die bedrijven gaat helpen. Die nadenken over bijvoorbeeld uh, leertrajecten. Uh, wil zo dus kansen creëren voor jongeren op de arbeidsmarkt. Moeten we daar nog iets van verwachten? Nou ja, ja, dit geeft de indicatie dat ze ermee bezig zijn. Alleen, um, wat ik erg frappant vind... is dat de Europese Unie ongeveer een half jaar geleden een soort kwaliteitskader heeft vastgesteld voor stages, dus waar wij bepaalde voorwaarden aan moeten voldoen. Daar stond overigens geen minimum stagevergoeding in. Alleen dat heeft Nederland afgewezen op het subsidiariteitsbeginsel. En, en ja, dat vind ik wel een, een ja, echt een tekortkoming van dit kabinet. Ik, ik wil eigenlijk ook, ja, ze zouden die stages gewoon het rechtskader daaromheen, zouden ze veel beter moeten regelen. En ik denk op dit moment dat het ook zaak is dat voor stages na de studie eigenlijk gewoon een minimumvergoeding van 500 euro zou moeten gelden. Omdat dat je gewoon ziet dat die vergoedingen steeds meer naar beneden gaan. Omdat jongeren ook gewoon tegen elkaar concurreren op die arbeidsmarkt. Waardoor die vergoedingen ook steeds lager worden. Ja. De werkgever heeft op dit moment echt de macht. Ja. Nou ja, Dat blijkt ook wel. Want als je dus honderden brieven stuurt, dan zit je dus nog steeds zonder werk. Dat wil zeggen, jij staat nog steeds bij die kijkshop, Kasper. Um, ja. Maar dat wil je niet blijven doen, hè? Nou, ik ben uh, heel blij dat ik daar kon blijven na mijn studie. Want het is echt uh, een lange tijd mijn enige bron van inkomsten geweest. Maar het is uh, zeker niet mijn uh, ambitie om uh, in die sector te blijven werken. Ik wil wel uh, inderdaad iets doen uh, met mijn studie. Of in ieder geval van wat hoger niveau. Wanneer zien we je eerste artikel in de Volkskrant? Uh, dat uh, wordt september. Over Noord-Korea? Nee, nee, ik uh, ga de, bij de wetenschapsredactie werken. Kijk aan. Ik wens je veel succes en ik hoop dat het leidt tot uiteindelijk uh, een mooie baan. En, uh, dus, dus heel veel succes. Casper van der Veen en Michiel Dankjewel. Hietkamp van CNV Jongeren ook hartelijk dank. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Anne van der Veen. Nog een paar dagen en dan is de ramadan voor moslims weer voorbij. Anne kijkt mee in de Blauwe Moskee in Amsterdam... om te zien hoe het daar aan toe gaat tijdens die laatste loodjes van de vaste maand. Ik sta ondertussen op mijn blote voeten, want dat moet, hè? Ja, hier uh, wel graag. We hebben natuurlijk overal tapijt liggen. Dus het is wel fijn als uh, de mensen dan uh, hun schoenen netjes in de kast zetten. Heeft het ook iets met het geloof te maken? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oorspronkelijk is het zelfs gewoon met schoenen aan. Maar het is nu natuurlijk gewoon praktisch, hè. Vooral in een land als Nederland waar het flink veel regent. Nu heb ik speciaal mijn nagels gelakt. doen mensen wel eens moeilijk. Dat zeggen, ja, ik ga echt mijn schoenen niet uittrekken. Nee, nee, nee, nooit. nooit. Zowel moslims nou, De moslims sowieso niet weten natuurlijk gewoon dat het bij de moskee hoort. Maar ook alle bezoekers die we altijd hebben... die, die staan meestal hun schoenen al uit te trekken voordat het eigenlijk hoeft. Hè. Dus die staan bij de voordeur meestal al hun fetus. Uh, dus dat nee, hebben we nog nooit meegemaakt. Dit is Jacob van der Blom, directeur van de Blauwe Moskee. Hoe lang bent u al moslim? Ik ben uh, in 1998 geparkeerd. Voor 9-11, zeg ik altijd. Nog in een kalme tijd. We hebben daar natuurlijk iets, uh, iets uh, drukkere tijden gekregen. Uh, maar het, uh, ja, het bevalt nog steeds. De rammer dan ook, want het is bloedheet. Ja, nou ja, inderdaad. Nou ja, het heten vind ik eigenlijk niet zo erg. Hoor. Ik merk dat op het moment dat je aan het vasten bent... dan staat de motor natuurlijk uit, in principe. Dus uh, dan is het lekker cool. Ik krijg op het moment dat ik s'avonds mijn eerste hapjes naar binnen, binnen werk... dan uh, dat gaat de motor draaien. En dan, uh, ja, dan krijg je in één keer echt flink heet. Dus ik heb het s'avonds eigenlijk na het eten heten, heten dus dan zal ik het nu overdag heb. Dat valt mee, maar nu moet er een uh, trapje beklommen worden. Een mooie schilderstrap. Want hierboven, we staan dus in de moskee, zit de vrouwenruimte. Zij kunnen de imam niet zo goed zien. En normaal gesproken staat er een camera op, maar die is kapot. Nou, de trap maar op, zou ik zeggen. Ja. Camera in de hand. Ik ga even op mijn tenen staan, want de vrouwenruimte zit een uh, flink wat hoger. Cameraatje gaat erop. Ja, een beetje erop en... Hij doet het. Dit soort dingen, dat de vrouwen bijvoorbeeld apart zitten. Moest je daaraan wennen? Nou, in het begin eigenlijk niet hoor. Dat, uh, in het begin vond ik het eigenlijk makkelijker... als, ik dat, als dat, dat ik het nu eigenlijk, hoe ik het nu meemaak. Hè. In het begin ben je natuurlijk nieuw. Dus je komt als uh, nieuwe moslim binnen. En dan accepteer je eigenlijk een beetje alles wat goed is. Hè, omdat ja, je weet niet beter. Want, natuurlijk, je, je weet de achtergronden niet. Later ga je wel zien dat je denkt van... ja, op sommige plekken is het wel een beetje overdreven. Weet je, het is uh, heel veel... Daarin is ook cultureel bepaald. Dat je natuurlijk een Arabische cultuur is heel anders dan een Afrikaanse cultuur. En is natuurlijk ook weer heel, heel anders dan een Nederlandse cultuur. En dan merk je wel inderdaad dat wij ja, vanuit de Nederlandse cultuur. zijn we daar iets flexibeler en iets makkelijker in. Uh, als, uh, als in de Arabische cultuur. Dus hier zal je ook merken dat hier de vrouwen ook een veel prominentere rol hebben. als in ja, misschien de gemiddelde moskee in Nederland. Dat gaan we deze week inderdaad uh, merken. Ik ben hier dus de hele week in een. Uh... Ja, belangrijke tijd, Ramadan. Die is deze week wel uh, afgelopen. Maar wanneer het is, dat ligt aan de maan. En dat horen we woensdagavond. Het zou donderdag kunnen zijn of vrijdag. Nou, we wachten het even af. Deze hele week, dus Anne van der Veen vanuit de Blauwe Moskee in Amsterdam voor In de Praktijk. Zometeen standpunt.nl. Kweekvlees is een goed alternatief voor echt vlees. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het Nationaal. Marianne Koekoek.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 Minister Dijsselbloem gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen het oordeel dat beleggers bij SNS Reaal schadevergoeding moeten krijgen vanwege de nationalisatie. Na de uitspraak van het gerechtshof is een speciale commissie al wel bezig om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Maar Dijsselbloem geeft nog niet op en hoopt alsnog dat de hoogste rechter hem gelijk geeft. De rechter in Turkije is bezig met het voorlezen van de vonnissen tegen 275 mensen die verdacht worden van het voorbereiden van een staatsgreep. Het zijn vooral militairen, wetenschappers en journalisten. Ze zouden een ondergronds ultranationalistisch netwerk hebben gevormd die zich tegen de regerende AK-partij keerde. Er zijn inmiddels zelfs straffen opgelegd tot 20 jaar, maar er zijn ook 21 mensen vrijgesproken. De burgemeester van Vlissingen moet bijna 4500 euro aan de gemeente terugbetalen. Burgemeester Roep heeft teveel gedeclareerd voor dubbele woonlasten. Zo blijkt uit een geheim memo van de gemeentesecretaris aan de raadsleden... die de provinciale Zeeuwse Courant in handen heeft. Tot zover. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met uh, files nog altijd op taal 15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen... bij Leerdam, twee kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Hij heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Rotterdam. Daar is de weg nog altijd helemaal afgesloten tussen knopen Deil en de afrit Arkel. Gaat nog wel even duren. En zo lang kan het verkeer richting Gorkum en Rotterdam beter omrijden. Via Utrecht over de A50 en de A12. Ook een aanrijding op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Hendrik Ilo Ambocht. Daardoor drie kilometer file. Er is maar één rijstrook open voor het verkeer.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 Vanmiddag wordt in Londen dus de eerste hamburger van kweekvlees gebakken. Het stukje vlees is volledig gekweekt in een reageerbuis in het laboratorium van de Universiteit van Maastricht. Een novum dat de hele wereldpers naar Londen heeft doen spoeden. In Nieuwsuur liet bioloog Mark Post al eventjes zien hoe je stamcellen uit een verse biefstuk haalt. Kakelvers met levende cellen erin. En um, we hebben een heel klein stukje daarvan nodig... Daar zitten honderden stamcellen in en van die honderden stamcellen, van elke cel van die honderden stamcellen, kunnen we 10.000 kilo vlees maken. Dus van 100 kunnen we al gauw een miljoen kilo vlees maken. Sommigen zien dit als de oplossing voor het groeiende voedselprobleem... want als de Chinezen en Afrikanen vlees op hun bord willen... dan zijn er gewoonweg niet genoeg. Kippen, koeien en varkens. Is kweekvlees in dit opzicht inderdaad een veelbelovend alternatief? Of is het een illusie om te denken dat de consument zit te wachten... op zo'n stukje technisch vlees uit het lab? Ik praat erover met duurzaam ondernemer Maurits Groen. Meneer Groen, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Het water loopt nu al in de mond... Ik ben heel benieuwd naar het kweekvlees, ja. Dus ja? Mensen willen best 10 euro betalen voor een heerlijk kweekvleescarbonaatje. Ik denk dat mensen er heel erg snel aan gaan winnen. En als ze het dierenwelzijnsaspect meenemen... dan denk ik dat ze dat zeker willen doen, ja. Het is vast Bill Gates die dit stukje kweekvlees heeft betaald. Nou, de eerste auto, denk ik, dat uh, ook ontzettend duur was. De eerste telefoon en uh, computer, Idemito... Dat geldt voor, voor elke eerste product. Dus het zal ontzettend duur zijn, dus misschien heeft hij het wel betaald, wie weet. Ja, of misschien was het wel Richard Branson, hè? dat wordt ook gesuggereerd. Of misschien wel Paul McCartney, die ook uh, druk altijd is met, uh, met zo weinig mogelijk vlees eten. Dat dus, ja, zou me niet verbazen, ja. Ik begrijp dat de, degene die het een beetje gefinancierd heeft op de achtergrond heeft gezegd... ik wil graag het eerste hapje nemen, dus wie weet is hij daar wel bij vanmiddag. Um, dan de stelling, en daar gaan we uitgebreid over praten. Kweekvlees is een goed alternatief voor echt vlees, dat is die stelling. En ik roep uh, onze luisteraars ook op om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met de stelling, zo is dat na 70-70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens doet met hekje standpunt. Um, meneer Groen. De stelling ook even voor u en voor onze administratie. Eens of oneens, kweekvlees is een goed alternatief voor echt vlees. Ja, ik denk dat het een goed alternatief kan zijn, zeker. Ja. En waarom? Nou, er zijn heel wat, heel wat uh, redenen voor. Om te beginnen, het is zo dat mensen nou eenmaal graag vlees eten. Uh, en tegelijkertijd is de realiteit dat een zeer groot gedeelte van de landbouwgrond die we gebruiken, maar ook de, de milieueffecten die ermee gepaard gaan, broeikasaandeel, uh, grondgebruik, kunstmes, water, bestrijdingsmiddelen en niet te vergeten dierenwelzijn. Uh, dat die een hele zware belasting vormen. En dat als we daar dus een goed en efficiënt alternatief voor kunnen bedenken... dat uh, dat, dat een, een zegen voor de mensheid kan zijn. Dus en u snapt wel alle aandacht voor de, voor de presentatie van die Hamburger daar in Londen? Ja, ook omdat het natuurlijk economisch een enorm belangrijke uh, sector is. Ook in Nederland. Nederland is uh, de tweede landbouwexporteur ter wereld naar de Verenigde Staten. Op deze kleine postzegel kweken we heel veel uh, landbouwproducten en dierlijke producten. Dus ook voor onze economie, maar ook voor die in het buitenland, is dat erg belangrijk. Dus als er een goed alternatief is, kan dat echt uh, groot invloed hebben. Nou ja, goed, als dat zo is. Stel dat dit er morgen is, dan zijn al die, uh, die, die, die boeren... zijn dan toch uh, werkloos, lijkt me. Met hun echte nou, koeien. Dat denk ik... Nee, ik denk dat ze dan uh, kunnen omschakelen. Oh, die gaan dan dat kweekvlees maken? Waarom niet? Kijk, het punt is... Uh, Zo'n omschakeling zal niet van de ene dag op de andere gaan. Daar, daar gaan, de, ik denk eerlijk gezegd, uh, enige decennia mee heen. En ja, als er een markt uh, verschuift, dat is in de economie altijd het geval, dan kun je je aanpassen of je kunt wegwezen. En het is een, in dat geval, denk ik, voor boeren verstandig om zich uh, te gaan heroriënteren. Ja, duidelijk. Um, nog even over de, de, de revolutionaire ontwikkeling op zich. Um, het, het, het kweken van vlees uit stamcellen is toch helemaal niet nieuw? Nee, maar dat is ontzettend moeilijk. En dat blijkt wel. Nederlanders hebben daar overigens de afgelopen uh, twee, drie decennia is men er al mee bezig. Uh, zich op de, uh, zeg maar op de voorgrond uh, begeven. Het is niet toevallig dat, uh, dat een Nederlander dit nu uh, presenteert. Zij het in Londen op, de wereld, wereld, uh, op het wereldpodium. Het is ontzettend moeilijk om iets te maken wat, uh, wat ook voldoet aan de wensen van de consument. De consument uh -huh. heeft een hele precieze, uh, wil een hele precieze bite, wil een precieze smaak. Uh, kip moet naar kip smaken, varken naar varken... geit naar geit, rut naar runt, zou ik maar zeggen. Daar hebben we ontzettend precies in. Anders zouden we wel zeg maar, al die uh, kunstmatige andere vleesvervangers... die inmiddels al een hele lange tijd op de markt zijn massaal accepteren. Dat gebeurt niet. Dus vandaar ook dat er een, een incentive was... om door te gaan met het maken van echt vlees. Zodat het maar zoveel mogelijk op vlees lijkt. En dan, en dan ja. het uh, dan, dan nou ja, Het is vlees, hè? Jazeker. Ja, nee, ja, nee, ja. Ik moet er nog even aan wennen. Um, laten we even stapje voor stapje de zaak doornemen. Want u, u noemde net al even uh, bij uw motivatie... om eens te zijn met de stelling... noemde u een paar dingen. Het voedselprobleem. Um, is, de, is dat ook het voornaamste probleem eigenlijk? Nou, er is natuurlijk op zich vol, nu al voldoende voedsel op de wereld wordt geproduceerd. Om de hele wereldbevolking eh, op een fatsoenlijke manier te voeden. Alleen is de verdeling daarvan heel ongelijk. En een technologische oplossing zal daar ook nooit. Een eh, maatschappelijke oplossing voor betekenen als zodanig. Hè. Dus er moeten allerlei andere maatregelen worden genomen. Maatschappelijke, economische, politieke. Voordat, eh, voordat dat ook het geval is. Tegelijkertijd moet je constateren dat, uh, zoals de Amerikaanse deskundige Lester Brown, uh, van wie ik een paar boeken heb uitgegeven, zegt uh, mensen in landen als China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, uh, are moving up the food chain. Uh -huh. en die gaan, van kip gaan ze varken eten, van varken gaan ze rund eten. En daarmee wordt het beslag op grond, kunstmest, water, bestrijdingsmiddelen, uh, effect op het, op het boeikas, wordt alleen maar groter. Dus de de noodzaak, de urgentie uh, om daar iets aan te doen, die wordt alleen maar groter. Ja. Dan is er nog het milieuprobleem, dat noemde u ook al even... door de uitstoot van die alsmaar groeiende veestapel. Ja, klopt. Het is nu zo dat uh, 400 miljoen hectare wereldwijd gebruikt wordt... voor het produceren van veevoer. Als we dat op een manier kunnen doen dat we plantaardig eiwit gebruiken... Uh, laat staan dat we dat kunnen doen op een manier dat we uh, spiervlees kweken zoals dat nu gebeurt is door, door de Nederlanders die dat nu vandaag in Londen presenteren, dan kan dat minimaal 16 keer zuiniger. En dat, uh, ja, dat, dat kun je je voorstellen, dat heeft op alle mogelijke terreinen enorme voordelen. Ja. En, en dan hebben we het nog niet eens over dierenwelzijn gehad, bijvoorbeeld. Uiteraard. Kijk, uh, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je een, een beest moet, uh, moet, moet fokken en moet grootbrengen uh, om het vervolgens uh, dood te maken, om het vervolgens op te kunnen eten. Um, als dat kan zonder, uh, zonder een dierlijk bewustzijn um, en met even goede producten en met veel minder uh, maatschappelijk en ecologisch effect, dan is dat natuurlijk ver weg te prefereren. Nou, even een reactie van de site. Iemand zegt: Ik ben het uh, oneens met de stelling. Over een paar jaar hoeven we geen dieren meer te slachten en kan iedereen met een 3D-printer en wat stamcellen elke dag zijn eigen biefstukken maken. Hoera, weg hongersnood! In plaats van voedselhulp sturen we in het vervolg stamcelbarbecues naar Afrika. Beetje cynisch, denk ik. Het is typeerd van onze westerse beschaving... dat we technische oplossingen willen aanwenden voor problemen... die voortvloeien uit een systeem van overconsumptie en hoge voedselprijzen. Want daardoor krijgen arme landen niet de kans... om in hun eigen behoeften te voorzien. En waarom horen we daar niemand over, zegt deze meneer of mevrouw? Nou, dat zijn zeker, uh, zijn zeker relevante uh, uh, zaken die daar worden aangeroerd. Het is ook niet het een of het ander. Ik bedoel, als je uh, vegetariër bent... Dan kun je zeggen, we willen helemaal geen, geen vlees meer, we willen helemaal geen, geen dierenkweek meer. Het is een onrealistisch verhaal, blijkt uit de, uit de menselijke geschiedenis. Ja. Dus als je daar dan een technologische oplossing voor kunt bedenken, die acceptabel wordt voor mensen... dan kan dat een onderdeel van het probleem zijn. Ik ja. zei net ook al een technologische oplossing zal nooit 100% het probleem, het probleem aan de kant schuiven. Daar heb je ook maatschappelijke, economische en politieke afspraken over, over nodig... Um, maar het kan wel degelijk bijdragen. Ja. En mensen moeten er aan willen, hè? want ik, ik vroeg dat net even bij die keuzes: u, als u nu de kans had, dan zou u er zo even eentje op peuzelen. Ik ben erg benieuwd. Ja. Ja. Want, want uh, D. van Riet, die is overigens vertegenwoordiger van de vleesindustrie, dat moet ik er wel bij zeggen. Hij zegt het heeft een hoog jakkiegehalte. Ja, dat vind ik echt een beetje. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Wat is een jakkiegehalte? Ga eens kijken in de slachterij. Is dat niet een hoogjakkie gehalte? Ja. En iemand hier ook op onze site, vraag me af of dit kweekvlees of het buiten het laboratorium ook verder groeit. Iedereen straks zijn eigen vleestuintje met een vraagteken: Walgig idee, en stop dat vlees met groeien als je het hebt gegeten. Ook wel belangrijk om te weten misschien. Nou, het geeft, het geeft wel aan dat mensen natuurlijk enorm aan zullen moeten wennen. Ja. En de manier waarop het dat vlees geïntroduceerd wordt. En, en ja, dat, dat het zal waarschijnlijk. Uh, essentieel zijn, cruciaal zijn voor de acceptatie daarvan. Um, maar het is natuurlijk helemaal niet zo dat het een soort Frankenstein voedsel is. Het is gewoon een, een spier die gekweekt wordt in het laboratorium, zoals er heel veel dingen geproduceerd worden. Uh, en die Frankenstein verhalen ja, die moet je op een... Uh, nou. Op een open eerlijke manier uh, uit de wereld helpen. Maar zelfs de vegetariërs zijn niet echt uh, blij. Hè? Of ze zitten niet echt te wachten op dit netvlees. Ze zeggen juist dat het steeds meer een trend wordt dat mensen eerlijk en authentiek willen eten. En uh, daar past dit volgens hen dan niet in. Ja, kijk, het is, wat ik al zei, het is niet voor 100% van de mensen een, een oplossing als zij uh, eerlijk, authentiek vlees willen eten. Overigens lijkt me dat een contradictie een term is voor vegetariërs. Dan moet ze het zeker doen. Dat, nou ja, hij zal ook zeker een, zij een markt willen blijven, dat, denk ik. Zij willen het liefst dat we helemaal geen vlees meer eten. Maar u zegt, dat is een illusie. Dat blijkt een illusie te zijn, ja. En dan kun je tegen die windmolens blijven vechten. En, en er zullen, ik denk dat er wel degelijk, zeker als je ziet hoe nu beesten gekweekt worden en geslacht worden. Uh, en alle, uh, alle grotsen wat de afgelopen uh, jaren voortdurend naar boven komt... in de intensieve uh, veehouderij. Ja, daar zullen steeds meer mensen zich van afkeren, denk ik. En daar kan dit een onderdeel van een goed alternatief voor zijn. Ja. Nou kost deze hamburger, geloof ik, 250.000 euro. Hè? Uh, dat is ja, mijn eerste mobiele telefoon in 1992 kostte 5000 gulden en dan kon je echt alleen maar van A naar B bellen en hij was, nee, hij was drie kilo. Ja. Ja, nee, precies. Dus dat is, dat is natuurlijk omdat dit nog maar net ontwikkeld is. Dus de, de kans dat dat uh, lager wordt het bedrag, dat moet ook wel haast. Want anders kan je het niet echt serieus nemen als alternatief natuurlijk, als het zo duur nee, maar blijft. Dit dus, is natuurlijk een beetje een ridicule argument. De eerste auto uh, zal ongetwijfeld vertaald in hedendaagse bedragen ook een paar miljoen. Ja. euro gekost hebben. Dus dat is ja. natuurlijk uh, geen argument. Want Mark Post die zegt hè, dat de onderzoeker die hiermee uh, mee bezig is die, die denkt dat de ontwikkeling van kweekvlees voor commerciële doeleinden heel snel kan gaan. Denkt u dat ook? Hij kan dat beter beoordelen dan ik. Maar uh, gezien de decennia lang uh, de lange research die ze eraan hebben gewijd en het feit dat ze zich nu stevig genoeg voelen om dat wereldwijd te presenteren. De, het stomste wat ze zouden kunnen doen is met een, uh, met een product op de markt komen wat gelijk door de mand valt, om het zo maar even te zeggen. Dus ik denk dat ze, er, dat, ze dat op goed gefundeerde feiten baseren. Ja, uh, want ik, ik begrijp dat hij heeft gezegd... dat een proeffabriek zou uh, 100 miljoen euro kosten. Nou, dat uh -huh. valt eigenlijk nog wel mee. Dat is hartstikke veel geld, maar dat, dat is nog wel... Dat lijkt mij een zeer overzichtelijk bedrag. Ja, ja. dat is nog, als je dat ziet wat, nog... Dan, wat er voor, er gaan tientallen miljarden om in, in de vleesindustrie. dan is dit natuurlijk peanuts. Ja. Over die vleesindustrie nog even gesproken. en ik zei het daarnet ook al even. de veehouderij. ja, die zitten hier natuurlijk niet echt op te wachten. Uh, want dat zou betekenen dat zij. Uh, overbodig worden. U zegt ja, dan moeten ze zich maar omscholen. Maar dat is toch een groot deel van de Nederlandse economie. is daarop gebaseerd. Ja, maar dan zullen we moeten omschakelen. Net zo goed als de petrochemie in Pennis. Uh, biochemie moet gaan worden. Ik bedoel, op een gegeven moment is de olie... Uh, of wordt heel erg duur... Uh, of de milieubezwaren worden, zo, worden erkend zodanig groot. dat we moeten omschakelen. terwijl de alternatieven ook steeds beter en goedkoper worden. Dat zal op dit ge gebied uh, ook uh, gaan gebeuren, denk ik. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, ik, ik kom zo meteen graag bij je terug. Maurits Groen, duurzaam ondernemer. Hij zegt dus eens uh, tegen de stelling. kweekvlees is een goed alternatief voor echt vlees. Via Twitter nog even Leinie van Wijk. oneens. Onhaalbaar, zegt zoals ze Als je weet dat er in de VS alleen al 1 miljoen kippen per uur worden geconsumeerd. Wereldwijd is dat dus ontelbaar, Caroline van der Lee. Alles goed en wel, maar de naam kweekvlies klinkt uiterst smerig. Daar moet een andere naam voor komen. Nou, dat zullen ze nog over nadenken. En ook Ron van S. is het oneens. Net als kloon-experiment uit het verleden... is dit ook een medische media-hype in komkommertijd. Goed, um, we hebben hem toch als uh, onderwerp gekozen voor deze stand.nl. En de stelling die kent u intussen. Daar is al veel op gereageerd. Ruim 700 mensen nu op de site. 53% eens met de stelling. 47% oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, mijn naam is Dekker uit Zandam. Dag meneer Dekker. En ik ben tegen. En waarom? Ja, ten eerste ben ik bang dat het uh, ook via groei of wat dan ook uh, gaat ontaarden. ook weer in een soort bio-industrie... dat je niet weet wat erin zit. En ten tweede, denk ik, als ze hun aandacht, tijd en geld uh, zouden besteden... aan het maken van echt een uh, plantaardig alternatief... dat dat mogelijk moet zijn. En dat moet dan ook gehaald worden uit... Uh, de alternatieve hoek waar het nu in zit, ja. dat, dat plantaardig vlees. Maar u hoorde, net, u hoorde net meneer Groen dat ook zeggen, want je hebt natuurlijk allerlei vleesvervangers nu... maar op een gegeven ja. manier willen vleeseters daar toch niet echt aan. Ja, en di en dit komt natuurlijk wel in de buurt van echt vlees. Kijk, ik ben een vleeseter en ik, uh, ik meid eigenlijk dat... Uh, omdat dat in de alternatieve hoek zo'n beetje ook zit. Kijk, en als die subsidies uh, uh, die in de veeteelt uh, worden rondgestrooid... Als dat langzaam wordt afgebouwd, dan wordt het vlees duurder. En het plantaardige alternatief, dat wordt nu ook kunstmatig hooggehouden. Dat zou goedkoper kunnen. Ja, maar u vindt dat ook, dat heeft dus wat u betreft ook met de uitstraling van dat, uh, van dat product te maken. Dat het een beetje geitenwolle sokken is. Dat plantaardige, ja. momenteel. Ja, ja, dat is echt de alternatief. Uh, hoe ja, zit als, dat, als dat wat sexier was, zou ik, zou ik maar zeggen, dan zou u het misschien wel kopen. Ja, als dat uit, uit, uit uh, uh, de alternatieve hoek zou, uh, zou verdwijnen ja. en dus ook wat groter op de markt zou komen... ...dat is volgens mij veel makkelijker haalbaar ja. Dank, ja. dan dit soort uh, biochemische-achtig uh, gedoe... ...waarbij je ook maar weer... Want het is natuurlijk toch een soort mens, van ja, dierlijk product. Ja. En daar is er zoveel geklooid mee geweest de afgelopen tijd... dat. Uh, dat ik daar niet zeker van ben dat dat niet zal gebeuren. Oké, okay, uh, dank u wel. Uh, overigens liggen die uh, alternatieve dingen liggen ook gewoon in de supermarkten, natuurlijk. Uh, cappuccino. Uh, uh, capp cappuccino. Uh, ik heb wel zin in een cappuccino trouwens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met de koffie. Met René. <laughs> uh, nee. moet je luisteren. ik ben het eens met de stelling, want het scheelt een hoop dierenleed. En ja. moet je luisteren, we krijgen straks, of die hebben we al, megastallen. Uh, het vlees is toch niet lekker meer, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Want we hebben nu het barbecue seizoen. Je krijgt een grillburger, een zigeunenburger, een, ik weet niet wat voor burgers ze allemaal verkopen. Nou, het is gewoon niet eten, snap je wat ik bedoel? Ja. Je, hebt, je weet totaal niet wat je proeft. Uh, als je een kip krijgt, dan wordt die volgespoten met antibiotica, het varken ook. Uh, met de dieren wordt het dus heel raar omgegaan. En het zou ook goed zijn voor de concurrentiepositie. Want dan heb je als consument, kan je kiezen... En misschien wordt het vlees dan wat eerlijker. Het echte vlees wat eerlijker. En als consument kan je dan kiezen: van ik neem gewoon die, uh, die namaak hamburgers. Ja, oké. Okay. Duidelijk, dank u wel. Stammer.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg het maar. Hallo. Hallo? Ja, zeg het maar. Ja, met feiling. Uh, ik ben bioloog en het vraagstuk is in wezen een heel andere. Er is op een gegeven moment een compleet tekort aan uh, alle dierlijke producten. fotosynthese heeft een maximum en dat wil zeggen dat we met 10 miljard mensen, midden van deze eeuw, dat we op dat maximum zitten. En uh, dat kan op een hele eenvoudige manier door namelijk heel die derde wereld om die op ons welvaartspel te brengen. Want dan krijg je die zero population growth, die krijg je vanzelf. En uh, ja, dan zal uh, het economisch mechanisme zal op een gegeven moment uh, toch wel... Uh, Leiden tot prijsverhogingen in vlees en andere producten. Maar we zullen ons er keurig aan aanpassen. zoals we dat eigenlijk al, al, uh, al zo'n 10.000 jaar hebben gedaan. vanaf het moment dat we begonnen met, uh, met uh, vee te houden. Uh, dus dat gaat vanzelf. En ja, ja, daar kan natuurlijk op een bepaald moment ook kunstvlees. Uh, dat kan daar een rol in spelen. Maar we zullen ons daar gewoon aan aanpassen. Ja, ja. En uh, dat kan doordat we de hele wereld op ons welvaart en welzijn spel brengen. En dan krijgen we een moeiteloze en een geruisloze, nou, niet helemaal, maar dan krijgen we toch in ieder geval een niet al te uh, kommervolle aanpassing aan het maximum van 10 miljard. Okay. In het midden van deze eeuw zal het zover zijn. Ja. Uh, ik zal het niet meer meemaken, u waarschijnlijk nog wel. Uh, nou, u, u schat mij iets te jong in. Uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo dan. Meneer Jan. Jan. Mooi eens luisteren, hè? die meneer die daar bij u zit, hè? Ja. die zegt daar eventjes tegen de vleessector of tegen goedwillende boeren: Nou, jullie zijn allemaal corrupt en beroerd en jullie maken er al een bende van. Ja, dat heb ik hem niet horen zeggen, maar. Nou oh, ja, maar dus hij zei dat niet zomaar wel. uit de regels door. En dat vind ik toch niet de ja. bedoeling, want in Nederland zijn er 99% van onze boeren die. Knoerhard werken om gewoon ja. te komen te verdienen. Zit u, zit u, zit u in, de, in het boerenbedrijf zelf? <laughs> ik ben gepensioneerd. Oké. Okay. Maar, maar, maar, maar ik ben altijd fruitteler geweest dus. Fruitteler? Ja. Oké, dus oké. Okay, okay. maar, maar ik, ik, ik, ik hoor die mensen al. Dus dat is net zoals die Mingmes tank die op het NS-journaal verschijnt. Weet je wel. Ja. Terwijl het in wezen de hele praktijk... Bijna niemand meer weet hoe dat die boeren werken op het ogenblik. Nee. Ga naar open dagen, zou ja. ik willen zeggen. Oké, okay, maar zou, bent u geïnteresseerd in zo'n zo kweekvleesburger? Zou u die eten? Con, concurrentie is altijd goed, want dan krijg je goede ondernemers. Oké, okay, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw, meneer. Uh, mevrouw, hè? Nee, meneer. Meneer, die ja, heb ik kwalijk. <laughs> het was een beetje moeilijk te verstaan. Zeg het maar. Ja, ja. Nou, ik vraag me af. Ik ben helemaal niet tegen een, uh, een leuk... Uh, kunstmatig uh, gefokt uh, stukje vlees. Maar dat het zo simpel is dat bijvoorbeeld uh, de, het milieu geholpen is... er zullen altijd koeien blijven en veel koeien blijven. Want wat denkt u van uh, de melkproductie, de kaas, de boter, uh, de yoghurt? Uh, nou ja, noemt u maar op. Ja, dat wordt de volgende stap natuurlijk. Daar gaan we dan ook allemaal uh, alternatieven voor maken. Wat bent u optimistisch? Gooi <lacht> oh, je mensen nog aan toe. Dit, dit vind ik wel werkelijk. Nee, <lacht> ja, ik, Want, ik maak het natuurlijk. Zien... simpel zijn. Er, er, er zijn al alternatieven hè, van, van soja en ja. weet ik veel allemaal meer. Nou, dat loopt ook niet als een fluitje. Nee. Maar, maar, maar dat komt dus, zeg maar, meneer ja. Groen, die wij als gast hebben uitgenodigd. Die zegt dat komt omdat, omdat, dat toch, uh, omdat mensen toch blijkbaar een, een soort van echt vlees willen. Ja, daarom. Maar daar ben ik ook niet op tegen. Maar dat ze zo simpel zeggen van, oh, dan hebben we verder geen milieuproblemen meer... en geen mestopslag en dergelijke, dat is dus natuurlijk flauwekul. Okay. Want, want die, die veeboeren die blijven en dat stukje uh, kippenvlees... wat dan kunstmatig gemaakt is, dat, uh, dat legt geen eieren. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo? Dag mevrouw. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind het geweldig wanneer er geen dieren meer afgemaakt hoeven te worden voor, om een stukje vlees te eten. Maar die meneer die heeft al gezegd wat ik wil zeggen. Hoe gaat het dan met uh, melkproductie? Ja, ja. Melk en, en, en yoghurt en toestanden. Vlees eet ik niet, maar uh, ik drink neem af en toe wel eens een beetje yoghurt. Ja, ja. En dus daar moeten toch ook koeien voor uh, in leven gehouden worden. Ja, ja dan doen we dat daarvoor dan alleen misschien. En niet meer voor het vlees. Ja, maar dan. Dat, dat kost het toch ook het milieu. En dat is waar, want die koeien die poepen dan nog steeds, natuurlijk. Uh, hebt u wel een punt? Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo? Ja, goedemiddag. Ben ik even in de uitzending? Ja, zeg het, mama. Heel kort even ja, nog. Ik ben het uh, niet eens met de stelling. Want ik uh, vraag me af, uh, dat uh, medium waarop die cellen gekweekt worden, wat zit daarin? Want ik, uh, voor zover ik het begrepen heb, is dat die stamcellen, die hebben dan ook uh, iets weer uh, nodig, zoals koeien, koeien serum of kals Ja, dat klopt serum inderdaad, maar dat, de, dat hebben we nu nog gebruikt inderdaad. Uh, gewoon dierlijk uh, serum, maar de onderzoeker zelf zegt dat hij er een goede hoop op heeft, dat dat ook kunstmatig zou zo kunnen. Oh ja, dus als dat echt helemaal in een, een, ja. een, een synthetisch medium zou zijn, dan zou dat toch kunnen. Ja, dat, dat, tenminste, dat is wat, waar hij verder mee bezig is. We hebben daar al proeven mee gedaan en dat blijkt redelijk goed aan te slaan. Ah. Uh, dank voor, voor het bellen. Ik ga snel terug naar Maurits Groen, want die heeft meegeluisterd met ons, duurzame ondernemer. Wat vindt u van de reacties, meneer Groen? Uh, nou, wat het meest opvalt is dat mensen uh, nogal zwart-wit denken, hè. dus of alles kunstvlees of alles het traditionele vlees. Dat is natuurlijk niet zo. Dat heb ik net ook geprobeerd te benadrukken. Het, is een, het kan een hele goede oplossing zijn... voor een flink stuk van, het, van de gewone vleesconsumptie. Ik bedoel, kweekcellen die leggen inderdaad geen eieren... en er komt ook geen boter uit. Dat is absoluut waar. Dus voor die, uh, voor die doeleinden zullen er wel degelijk gehouden uh, blijven worden, denk ik. Uh, misschien zullen er voor een gedeelte ook meer vegetarisch komen. Dat zou best kunnen. Um, dus ik denk dat... Uh, uh, wat ik ook al benadrukte. De manier waarop het gebracht wordt. De acceptatie waarop mensen open en duidelijk. Er is veel wantrouwen tegen, uh, tegen de veeteelt. Um, waarop dat uh, gepresenteerd wordt. Dat zal, zal cruciaal zijn. Ja. Overigens wil ik nog wel even recht zetten. Ik heb allermins geprobeerd om uh, de hele uh, uh, vleesproducerende sector. In een uh, verdachte bankje te ja. zetten. Het is alleen zo dat. Uh, ook door de economische structuur waar we in zitten. Producenten, of uh, Consumenten die gewoon niet zoveel willen betalen voor hun vlees. Producenten gedwongen zijn op, op een super efficiënte manier. En dat is ja. vaak heel erg ten nadele van dierenwelzijn te produceren. Ja. Omdat ze anders out of business zijn. Ja. Dus dat is iets waarbij we als consumenten in de spiegel moeten kijken. Ja. Dat is niet de boerensector. Maar dat zijn wij zelf als consumenten die gewoon te weinig willen betalen. Ja. Om beesten op een fatsoenlijke manier te kunnen laten Leven. We hadden nog even over die uh, namen voor kweekvlees. Elsbeth witwittert, Max Stamcel of Kloonburger? Nou, ik denk dat er nog betere namen uh, <laughs> te bedenken ja, zullen zijn. Of, of misschien wel Google Burger. Want uh, intussen is duidelijk geworden wie uh, daar een flinke slok geld in heeft gepompt: dat is meneer Sergei Brin. Hij is een van de oprichters van Google en hij behoort bij, tot de 50 rijkste mensen ter wereld. Dus dat is de man op de achtergrond met het geld. Ja, soms uh, is het handig dat er mensen zijn met geld die zich dat kunnen permitteren. Ja. Dat blijkt maar weer. Ja. En u zegt, laat maar komen. Uh, ik heb wel zin om er eens eentje te proeven. Zeker weten. Goed. Dank dat u weet dit in standpunt.nl Maurits Groen, duurzaam ondernemer. U kunt blijven stemmen op die stelling. Die staat hele middag op onze site. Kijken wat de laatste stand van zaken is daar. 847 mensen gestemd, 53% eens met de stelling, 47% oneens. Zometeen is er, uh, dit is de dag, na twee uur gepresenteerd door twee mannen. Jeroen Snel en Rensse Klamer. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV